Het ziekenhuis kwam in opspraak toen bleek dat elf patiënten mogelijk onnodig zijn overleden. De cardiologen stapten gedwongen op. Naar nu blijkt lagen maar vijf van die elf patiënten op de hartafdeling. De andere zes lagen op de longafdeling, de intensive care en de interne geneeskunde. Dat blijkt uit een rapport dat in bezit is van Nieuwsuur. Het ziekenhuis weet dat sinds oktober vorig jaar. bestuur wil eerst de betrokkenen laten reageren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 Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Een arts in Nederland kan mannen met een dwarslesie het gevoel in de piemel teruggeven. Tijdens het vragenuurtje ging het over pesten en pvv kamerlid Harm Beertema, die was in ieder geval duidelijk. Goeienacht. U komt net de Tweede Kamer uitlopen over de begroting Buitenlandse Zaken. U heeft daar ook kritiek geuit over dit gedraai van Timmermans. Was het echt zo erg? Dat klopt, ja. Op een uh, aantal terreinen heeft uh, Timmermans als Kamerlid uh, glasheldere standpunten ingenomen. En uh, nou ja, we zien dat nu een beetje afbrokkelen nu hij minister geworden is. En daar heb ik hem in dit uh, debat mee geconfronteerd. Op welke manier? Nou, ik heb hem steeds uh, citaten voorgehouden. Um, uh, die hij uh, heeft uitgesproken toen hij nog uh, Kamerlid was. En uh, gevraagd uh, hoe uh, de minister Timmermans tegen de uitspraken van de toenmalige Kamerlid Timmermans aankijkt. <laughs> hij mocht nog niet reageren. Volgens mij is dat morgen. Hè? Dat klopt. Hij, uh, hij, hij moet morgen reageren. En op een aantal terreinen, uh, u noemde zelf het verhaal van Kunduz, hij was een van de felste tegenstanders. Hij zei toen uh, uh, dat hij niet geloofde dat die missie leidt tot meer vrede of tot verbetering van vrouwenrechten. Sterker nog, hij zei dat het doel van de missie gewoon is om anderen de strijd met de taliban te laten voeren. Um, en nu staan ze dus voor volle 100% achter. Maar hij heeft ook uitspraken gedaan over kernwapens. Daarvan heeft hij gezegd dat die kernwapens weg kunnen uit, uh, uit Nederland. Want ze zijn net zo nuttig als de tepels op een mannetjesvarken... He, ze kunnen gewoon weg. Onze veiligheid zal daardoor toenemen. Nou ja, wat is zijn standpunt nu? Nu, dat moeten we nog even afwachten, want daar heeft hij zich nog niet over uitgesproken. Maar ik, ik vrees dat hij toch niet uh, die tekst zal herhalen. Um, andere kwestie betreft uh, de mariniers die in uh, Nederlands-Indië destijds dienstbevelen hebben geweigerd... om een kampong op West-Java, ik moet zeggen Oost-Java, om die in brand te steken. Uh, een uh, flagrante schending van het oorlogsrecht... Uh, de, uh, is de minister het met het Kamerlid Timmermans eens dat deze mensen eerherstel moeten krijgen? Ander voorbeeld wat ik hem heb voorgehouden betreft het onderzoek naar het, uh, uh, de oorlogsmisdaden in zijn algemeenheid in Indonesië. Uh, daar was Timmermans als Kamerlid een groot voorstander van. Uh, het kabinet zegt, ja, dat is, uh, dat is allemaal niet nodig, uh, uh, dat uh, die instituten die dat onderzoek willen doen, daar extra geld voor krijgen, want uh, ze, ze, ze, ze beschikken over voldoende middelen. Ik, ik, hoor, ik hoor al, u, u heeft hem het vuur behoorlijk aan de schenen gelegd. Hij mocht nog niet reageren, maar heeft u wel een soort angst in zijn ogen waargenomen? Nou, ik zal u eerlijk vertellen. Toen ik terugliep van het spreekgestoelte uh, naar mijn, uh, naar mijn uh, eigen stoel... Uh, toen ziste Timmermans tegen uh, collega Ploemen Zo kennen we de SP weer. <laughs> ja. met, met, en voelde u zich toen worden. trots? <laughs> <laughs> nou ja, kijk, uh, ik vind dat je als minister kun je niet zomaar alle uitspraken die je als Kamerlid zelfs kort geleden nog hebt gedaan, dat kun je niet allemaal naast je neerleggen. Kijk, als je eerst zegt die missie in Kunduz, daar geloof ik helemaal niet in, dat kan helemaal niet werken, dat is flauwekul. En als je vervolgens zegt wij staan er voor de volle 100% achter, dan is dat raar. Nou, ja, hetzelfde geldt voor uh, kwesties als kernwapens, ja. uh, de, de positie van de Palestijnen, andere zaken. Deze minister heeft... Als Kamerlid hele stellige uitspraken gedaan... dan vind ik het mijn taak om hem daaraan te herinneren. Maar het woord Koenders is vandaag veel gevallen... zal de komende dagen denk ik ook nog veel vallen. Uh, hoe staat die missie er volgens u nu voor? Die staat er slecht voor... Um, hij is gedeeltelijk ook stopgezet omdat agenten in de praktijk uh, zich niet aan de afspraken hielden. Mm -hmm. Die afspraak was namelijk dat ze niet buiten Kunduz zouden opereren... en dat ze zich alleen met politietaken, zeg maar het bonnen schrijven van uh, foutparkeerders en uh, inbraakonderzoeken... maar zich ook bezig hielden met het opsporen van de Taliban. Dus uh, zeg maar uh, paramilitaire taken gingen uitvoeren. Nou, Timmermans heeft terecht als Kamerlid geconstateerd dat dat iets heel anders is dan uh, dat er is afgesproken. En daar waren wij, de SP... en en de Partij van de Arbeid, Fali, kan tegen. Want we wilden nou eens iets anders in Afghanistan. Um, maar ja goed, de, de, voor, voorlopig is de stand van zaken dat uh, het allemaal gewoon doorgaat. Um, en uh, moeten we even afwachten of uh, de missie uh, uh, in 2014 wordt beëindigd. Of uh, liever, wat mij betreft, eerder. De Duitsers gaan er eerder weg, wij moeten daar ook eerder weg. En nu was de SP ook niet altijd fan van de voorganger van uh, meneer Timmermans, uh, meneer Uri Rosenthal. Is er toch nog een soort verbetering, Frans Timmermans, op de post van ja, buitenlandse nou, dat, zaken? Dat is de kern van de vraag uh, die ik heb gesteld. Uh, we kunnen dat nu nog niet goed beoordelen, omdat Timmermans natuurlijk nog maar net zit. Maar uh, u heeft gelijk, uh, Uri Rosenthal die had een eenzijdige focus op de handelsbelangen van Nederland. Mensenrechten waren daaraan ondergeschikt. Ik vind handelsbelangen ook belangrijk. Uh, ik ben er ook voor dat wij onze activiteiten op dat gebied versterken. Bijvoorbeeld in Irak-Koerdistan. Daar zouden we een volwaardig uh, consulaat moeten openen. Het zou goed zijn voor de handelsbelangen, maar ook voor andere zaken van Nederland. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd moet ik vaststellen dat uh, het uh, punt van de mensenrechten... dat dat door Timmermans ook niet als prioriteit is genoemd. En dat was toch wel de verwachting die de SP had. Ik hoor alweer dat u de oude Frans Timmermans bijna niet meer herkent. Ik wens u veel succes nog morgen bij het debat. Harry van Bommel, SP, Tweede Kamerlid. Zeker dank. We blijven nog even bij de begroting van buitenlandse zaken. Harry van Bommel van de SP, die herkent dus de oude Timmermans al niet meer terug... zoals hij in de Tweede Kamer was. Sjoerd Soesma is Tweede Kamerlid voor D66... en heeft ook zeker wat aan te merken op het beleid van nieuwe minister Frans Timmermans. Meneer goede goedenacht. Goedenacht. Herkent u hem al nog terug? Nou... Ik herken hem nog wel terug toen ik hem net zag zitten hoor. Maar het is natuurlijk wel een beetje teleurstellend wat hij in het regeerakkoord en nu met zijn eerste actie laat zien. Hij belooft een volkomen nieuw beleid. Hij belooft een echte breuk met minister Roosenthal. Maar met die, op die breuk heb ik hem tot nu toe nog niet kunnen betrappen. Nu heeft u vandaag uw maiden speech gehad. Wat heeft u zoal verteld? Nou ik heb het gehad over de lessen van de Arabische Lente. Uh, maar ik heb het vooral ook gehad over dit kabinet en hun plannen. En wat mij daarbij opvalt is, ja, het lijkt een openere toon... het lijkt een frisse start, maar als we een beetje achter dat vernis krabben... dan zien we eigenlijk verdeeldheid, onduidelijkheid en heel zware bezuinigingen. Zware bezuinigingen bijvoorbeeld op ontwikkelingssamenwerking... maar ook op het ambassadienetwerk. En eigenlijk verdeeldheid, ja, over de belangrijkste kwesties... zoals bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Maar wat had er dan moeten veranderen met de komst van Frans Timmermans... ten opzichte van Uri Roosentaal? Nou, om één ding te noemen voor uh, minister Roosentaal stond mensenrechten... Niet op het eerste plan, niet op het tweede plan. En uiteindelijk, ja, met een beetje moeite op het derde plan, na lang aandringen van de Kamer. Um, dat had met deze minister natuurlijk in één klap duidelijk kunnen zijn... dat mensenrechten nu weer op het, op, uh, in het hart van het beleid ligt. Uh, maar wat zagen we bijvoorbeeld uh, toen de Palestijnen hun status willen verhogen bij de Verenigde Naties? Mm -hmm. Nederland onthield zich weer. Dus ja, ge eigenlijk, eigenlijk geen radicale koerswijziging van de, de lijn van, uh, van de heer Rosetel En dat is teleurstellend. Nou, u heeft u zelf in uh, Palestina gewoond, als ik, als ik me niet vergis. Dus dat is natuurlijk uw specialisme. We hadden het net ook over het draaien rondom Koendus. Uh, ja. Stort u zich daar ook aan? Nou, ik, ik stoor me daar in dit geval natuurlijk niet aan. Want mijn, uh, mijn partij D66 heeft die Kunduz-missie medial vormgeven en steunt die missie ook. En ik vind het daarom ook wel goed. Ik bedoel, ja, niet elke draai kan ik uh, kwalijk beoordelen. Deze draai van uh, minister Timmermans om deze missie wel te omarmen, om de NAVO-strategie wel te omarmen, die kan ik wel aanmoedigen. Het enige wat ik daar wel bij, zeggen, wil, bij wil zeggen is natuurlijk, ja, voor de geloofwaardigheid van de politiek zou het misschien goed zijn als uh, Kamerleden... een uh, zo, uh, beetje zorgvuldig nadenken over hoe ze dingen formuleren... En dat het ook nog geloofwaardig blijft... als ze vervolgens iets anders moeten doen dan ze in eerste instantie hadden gezegd. Nou, beantwoordt u die vraag maar. Is minister Timmermans op dit moment nog geloofwaardig... als je hem vergelijkt met uh, nou ja, de, uh, het Kamerlid Timmermans? Altijd fel, altijd ook over mensenrechten, wat u net al zegt. Ja, die herkent nee, ja, ik, u niet meer? Ik, ik, vind, ik vind dat hij een beetje een valse start heeft gemaakt. He, we zagen dat bij het Midden-Oosten. We zagen dat ook overigens bij zijn eerste militaire uitzending over de Patriots. He, de Kamer vroeg... Uh, ...mede op mijn initiatief om een artikel 100 brief... ...de meest zuivere procedure bij de uitzending van militairen. En ondanks twee keer aandringen kregen wij die brief toch niet. Dus dat is een beetje een valse start. Maar ik moet ook zeggen... ...de minister Timmermans heeft natuurlijk een heleboel capaciteiten... ...ontzettend veel contacten... ...heeft een vliegende start gemaakt. Dus ik vind dat we hem ook een beetje de kans moeten geven... ...om te groeien in zijn ambt. Maar wat is dan wel wat hij veranderd heeft ten opzichte van Uri Rooster? Nou ja, dat, dat is een, een, denk ik de belangrijkste vraag... ...die ik hem vandaag in het debat heb, heb gesteld kunt u mij aangeven waarin uw beleid substantieel verschilt... van dat van uw voorganger? En, en morgen gaan we verder met de tweede termijn van dat debat... en dan hoop ik daar ook een goed antwoord op te krijgen. Want tot nu toe heb ik daar helaas nog te weinig van gezien. Ja, uh, Harry van Bommel zei net dat uh, toen hij in zijn ooghoek... na zijn speech even naar uh, Frans Timmermans keek... dat hij toch een klein beetje onder de indruk was. Was dat uh, bij u ook zo dat uh, Frans Timmermans... Uh, toch een beetje op zijn stoel zat te wiebelen na naar uw uh, speech? Nou, ik had wel het idee dat hij zat te popelen om antwoord te geven... op de dingen die ik zei, om in ieder geval te reageren op... Ja, is dat uh, goed of niet goed? Misschien nou, al, als ja, hij direct de, een antwoord klaar heeft? Dan, uh... Ja, ik had het graag gezien dat hij meteen had geantwoord. Maar ja, goed, dan wordt het natuurlijk echt nachtwerk. We zijn nu, uh, we zijn nu uh, al het begin van de nacht klaar... en dan zouden we tot morgenochtend uh, of deze ochtend zes uur zijn, moeten zijn doorgegaan. Dus ik vind het ook niet erg als de minister zich terdege kan voorbereiden... op de toch serieuze vragen die we hem vandaag hebben gesteld. Ja. En Meneer maar van D66, succes morgen en dank u wel. Dank u wel. Het is twaalf uh, minuten over twee, u luistert naar Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. En wij zijn natuurlijk van WNL. En zometeen gaan we het hebben over de rechtspraak. Want er zijn uh, meer dan 100 rechters in Nederland die vinden dat hun mooie beroep meer een soort bedrijfstak geworden is. Maar nu eerst, want we maken radio voor degene die nog steeds wakker zijn. En als je nu nog steeds wakker bent, dan heb je waarschijnlijk vanavond geen tijd gehad om uh, tv te kijken. Misschien dat een hele kromme redenatie Het zou zo kunnen zijn dat je de hele avond voor de televisie hebt gezeten. Wie het sowieso ook heeft gedaan, dat is daarnet Schut. Die is bij ons aangeschoven, want zij heeft het mediaoverzicht voor ons. En eerst even een boodschap voor de ouders van de 18-jarige Joost Elfrink. Pa, ik moe, ik ben gay, ik heb een vriend. Ja, Joost Elfrink komt gewoon uit de kast op Omroep Brabant. Dus voor het geval ze niet, uh, die ouders van hem niet naar die regio-omroep kijken... en wel naar ons luisteren en nog wakker zijn, bij deze uw zoon is uh, homo. Nou, dan uh, moet ik toegeven, ik kijk eigenlijk al de hele week tv voor jullie, niet alleen vanavond. En dan is me vooral opgevallen dat er wel heel, heel erg veel kerstshit wordt gemaakt. Niet alleen rare items, maar ook liedjes. Luister maar naar deze clip van Zep. Ieder jaar, wanneer het buiten kouder wordt, denk ik weer, de kersttijd komt eraan. Dan koop ik een boot. En ga mooi versieren, ah. kon hij maar voor eeuwig Lief, blijven staan. Ik ken wel Hit hoor. Hitpakket, is precies voor mij het allermooiste feest. Gevoelig ook. Ja, het gaat ook maar door en door. Ja, maar het is ontzettend leuk. Ik heb het gezien. Want het klinkt natuurlijk een beetje als een, een saai liedje. En ik denk ook dat kinderen dit wel een beetje suf zullen vinden. Maar het is speciaal voor kinderen gemaakt. En het leukste voor die kinderen is dat al die zepsterren... die komen er dus in voor, hè? Ja, dat Al die klopt. kinderen heel. En ik zag zelfs Abel, de, van taarten van Abel... zag ik dansen. Ja, die dus danste. Je dan moet en het eigenlijk zien. Ik vond vooral Ron Bossart die een kerstboom wel eeuwig... zou willen blijven staan. Nou ja, daar kan ik nog, me nog wel in vinden. Maar dat kerst... Het hele jaar duurt die gast van het klokhuis. Nou, dat gaat me echt uh, te ver. Ik moet er eigenlijk niet aan denken. Want alle programmamakers die denken zelfs... we moeten iets met kerst doen. En als de inspiratie dan echt zeg maar niks is... dan bedenk je bijvoorbeeld dit. De laatste keer dat ik aan het fonduur was... heb ik zo'n oh, ja. stukje vlees in dat ding. Ja. Ik doe het in mijn mond. Dat is een hele andere soort verbranding, dokter. Maar ik dacht ja. dat mijn geheel eraf lag. Ja, wat kan ik dan doen? Ja, wat kan je dan doen? We hebben het dus bij Tijd voor Max over wat je moet doen als je je dus verbrandt met de kerst aan een stukje in brood gedoopte te hete u. Nou ja, uh, whatever. Maar natuurlijk stippen we ook even de jaarlijkse gourmet aan. En weer. moeten we nog oppassen voor, voor allerlei voedselvergiftigingen... met fondue en nou, gourmetten en zo? Fondue is natuurlijk dat is wel erg heet. Maar bij ja. gourmetten, je weet hoe dat gaat, dan, dan ligt er wat vlees op tafel. Dus het wordt toch niet helemaal goed uh, doorgebakken. En als dat al wat langer staat, en zijn die bacteriën niet echt dood. Dus bij gourmetten echt uitkijken dat je het goed doorbakt. Ja. Ja. Nou, uh, dat je het weet, hè? Lekker out of the box gedacht en zo. Nou, veel originelers kerstdags was er niet. Dus even iets uit een andere reeks die ook in uh, deze periode wordt uitgezonden. En heeft daar gelukkig helemaal niks mee te maken. Acht jaar lang volg ik elf Utrechtse kinderen. Van hun elfde tot hun achttiende. Dit jaar zijn ze twaalf geworden en gaan we kijken hoe het met ze gaat. Ja, Michiel van Erp, dus in een prachtige serie over Utrechtse kinderen die nog jaren gevolgd worden. Nu zijn ze twaalf. En een van die kinderen is Tobias. En hij is al ontzettend en ik vind het zo lekker aan het puberen. Jullie ja, zijn net op vakantie geweest. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, niks. Oh. Vakantie geweest. En in huisjes of in hotels? Allebei. Nou ja, jongens, ik ja, geniet... Je had er echt zin in, hè? Ik geniet hier dat zo Het is van. die stratenmaker, is dat, hè? Ja. Dat is dat jochje die eigenlijk stratenmaker wilde worden vorig jaar. Ja. Maar nu deed zijn vader, die doet het ook. Dus nu vindt hij dat stom. Toch maar niet meer. Nu, nu, nu geloof <laughs> ik vrachtwagenchauffeur. Ja, die heerlijke houding van ik heb er helemaal geen zin in. En het boeit me ook echt totaal niet dat jij Tobias heeft best wel veel moeite met ons filmproject... en wil eigenlijk niet meer meedoen. Heb je kwaaie zin, Tobias? Nee. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, ik geloof het uh, echt dat het heel goed met hem gaat. Nou, het enige nadeel aan deze serie is dat het dagelijks zo om tien over half zes is. Ja, Dan ben ik meestal nog niet thuis. Maar echt een tip dus om te kijken op uh, uitzending gemist... als je bijvoorbeeld uh, al die kerstdingen helemaal zat bent. Dankjewel, Annette. En zometeen ben je natuurlijk bij ons terug voor het laatste nieuws uit de nacht. Maar eerst dus de honderden rechters. Die hebben vandaag een manifest ondertekend van de rechtbank Leeuwarden. Ze maken zich namelijk grote zorgen over de organisatie van de rechtspraak in ons land. Aan de andere kant van de rechters staan natuurlijk de advocaten. Delen zij de mening van de rechters? We vragen het in ieder geval aan advocaat Sidney Smeets. Goedenacht. Goedenacht. Ja, allereerst, wat zijn de belangrijkste klachten van die rechters? Nou, de belangrijkste klachten zijn dat er uh, uh, eigenlijk bij de rechtspraak niet meer uh, zoveel gekeken wordt naar wat is nou recht. Maar dat er voornamelijk gekeken wordt uh, hoe kunnen we het allemaal zo economisch en zo goedkoop mogelijk regelen. En uh, rechters hebben het gevoel dat er uh, aan de top van die rechterlijke macht uh, eigenlijk voornamelijk managers zijn neergezet. En die moeten proberen producten af te leveren. En uh, die producten, dat zijn dan vonnissen En rechters hebben het gevoel dat zij daardoor, door die druk om uh, producten te leveren... door die druk om uh, efficiënt en uh, kostenefficiënt uh, te werken... Mm -hmm. dat ze daardoor uh, niet meer de kwaliteit kunnen leveren die ze willen leveren. En uh, dat is natuurlijk een groot probleem. Want rechters zijn uh, toch degene die in onze democratische rechtsstaat... Uh, ja, de overheid controleren en uh, die daar een belangrijke functie in vervullen. En als die niet meer onafhankelijk en uh, hoogkwalitatief werk kunnen leveren... dan hebben we een groot probleem. Maar is het dan ook echt zo dat ze minder tijd hebben... of nou, minder tijd kunnen nemen om zich zorgvuldig te buigen over zaken... en dat er dus misschien, nou, laat ik het zo maar zeggen... slordig werk wordt geleverd door de rechters? Ja, uh, ik denk dat rechters met alle macht proberen te voorkomen dat dat uh, gebeurt. Maar dat ze zich nu wel zorgen maken dat ze uh, bijna niet anders meer, uh, meer kunnen Maar straks. zitten er nu misschien ook in Nederland mensen um, gewoon vast... terwijl dat eigenlijk niet nodig is omdat er de, de, de druk zo hoog is? Dat er mensen onschuldig vastzitten? Nou, dat, dat zou kunnen. Ik durf dat niet honderd uh, uit zo te zeggen. Maar dat is zou zeker kunnen. Met name omdat bijvoorbeeld het horen van getuigen is een uh, ding dat rechters uh, liever niet doen. Want op het moment dat ze getuigen moeten horen, dan moet de zaak worden aangehouden. Dat kost weer extra tijd en dat kost dus ook extra geld en ze kunnen dan geen vonnis leveren want mm -hmm. ze moeten de zaak aanhouden en ze worden afgerekend op het aantal vonnissen dat ze produceren. En iedere zaak die ze aanhouden is een vonnis minder zou je kunnen zeggen. Uh, maar ja, als een zaak goed uitgezocht moet worden en als iemand zegt ik heb het echt niet gedaan en Jantje en Pietje die kunnen daar een verklaring over afleggen, dan wil je toch wel graag dat die rechter dat te horen krijgt. En als ze dan uh, ja, een andere afweging maken dan uh, in het belang van de waarheidsvinding... maar een afweging maken in het belang van uh, het uh, niet aanhouden van een zaak... omdat dat geld kost, ja, dan zou dat natuurlijk ook tot uh, ja, minder zorgvuldige beslissingen kunnen leiden. Ja, produceren, efficiëntie, het zijn allemaal woorden die ik toch eerder bij het bedrijfsleven vind passen. Is het niet heel vreemd dat we binnen de rechtspraak, rechtspraak ook spreken over producten zoals dit? Dat het er zo aan toe gaat? Ja, dat is heel vreemd. Dat is ook niet goed. Uh, een aantal rechters hebben daar nu een manifest over geschreven. Al eerder heeft een, een, een andere rechter, Rinus Otte, een, een boekje geschreven. Dat heet Het Nieuwe Kleren van de Rechter, waarin hij ook dit probleem aan de orde stelt. Uh, mijn kantoorgenoot, meneer Spong, Gerard Spong, heeft onlangs uh, een lezing uitgesproken... die ook in, in boekvorm is verschenen over de rechtsstaat, waarin hij ook een heel... Het verhaal vertelt over waarom het zo gevaarlijk is uh, als rechters worden afgerekend uh, door managers. Als ze targets moeten halen en als uh, ja, het, het rechtspreken eigenlijk een product wordt. Hè? De ja. uh, opstellers van het manifest hebben het over een koekjesmachine. Ja, het is niet goed als iets, uh, zoiets belangrijks en essentieels als uh, rechtspraak verwoord tot een product... Uh, waarbij mensen worden afgerekend op het aantal producten dat ze leveren... en uh, uh, ja, waarbij het dan uiteindelijk niet meer gaat om een goede rechtsbediening. Kijk, daar komt al een, een op... kleine meningje naar boven, maar uh, Sidney, huisadvocaat van dit programma inmiddels... Uh, uh, wat is jouw mening over het manifest? Uh, ik vind dat manifest uh, zorgwekkend, uh, omdat het uh, aangeeft dat... Dat gevoel dat al langer leeft bij onder andere advocaten, dat dit uh, geen goede ontwikkeling is, uh, ook breed gedragen wordt door rechters. En als rechters aan de bel trekken, dan moet je toch echt uh, je zorgen gaan maken, maar, want dat doen ze niet zomaar. ja Rechters trekken nu aan de bel, advocaten hebben het eerder gedaan, maar gaat er ook echt wat veranderen, denkt u? Um, nou, ik hoop dat er wat gaat veranderen, omdat uh, um, ja, de hele tendens op dit moment uh, in uh, de rechtspraak is dat er bezuinigd wordt. Niet alleen op rechters, ook op advocaten. Uh, en dat is heel slecht. Uh, niet uh, omdat ik nou advocaat ben en dus graag uh, veel geld wil, uh, wil krijgen van de overheid. Maar omdat die rechter en die advocaat zo'n essentiële rol vervullen in die rechtsstaat. Ja, ik denk dat we met z'n allen in Nederland heel erg gebaat zijn... bij een, een goede en onafhankelijk vooral rechtsstaat. In ieder geval, dank u wel voor deze uiteenzetting. Sidney Smeets. nacht. Ja, dankjewel Sidney. Pesten, het is van alle tijden, maar uh, sinds kort is het weer heel erg actueel. Binnen een korte tijd zagen twee jonge mensen na gepest te zijn geen andere uitweg dan de dood. PVV-Kamerlid Harm Beertema die vindt dat er nu wel eens echt wat aan het probleem gedaan moet worden. En aan verslaggever Jesper Stoffelen vertelde hij dat pesten veel bewuster moet worden aangepakt. Ik wil dat het veel bewuster wordt opgepakt in die scholen. Dat ook die leraren veel meer daarmee gaan leven. En uh, ik wil dat het ook eens gestopt wordt met die aandacht, met die focus op die pesters. Want dat is, uh, dat is helemaal niet goed volgens mij. Uh, iedereen gaat maar met die pesters in de weer, hè. die hebben ook hun problemen en zo. Maar daarmee blijven die gepesten natuurlijk wel erg in de kou staan. Er zitten er 5000 thuis. En dat, dat, dat, dat, niet, dat is niet alleen aan pesten te relateren, maar voor een groot gedeelte wel. En dat vind ik, uh, vind ik te schandelijk woorden. Die kinderen hebben het, het volste recht op bescherming. En daar moeten die leraren, die bescherming, die moeten die leraren in, eerste, in de eerste plaats bieden. En pas daarna moeten ze zich gaan bekommeren om die pesters. Die pesters moeten wat mij betreft gewoon weg van school. Hmm. Zero tolerantiebeleid beleid, dat, dat bepleiten wij. Arm Beertema wil dus geen focus op de pesters. Maar staatssecretaris Dekker van Onderwijs, die wil dat wel. Nou, dat zijn uiteindelijk degenen die zich aan... Te schuldig maken. De daders dus. Maar mij lijkt het dat er veel meer mensen betrokken zijn bij het probleem pesten. Nou, uiteindelijk moet je daar er wat aan doen. En dan ben ik het helemaal met u eens dat er heel veel mensen zijn en heel veel instanties die een oog in het cel kunnen houden en die er actief aan kunnen werken. Sportclubs, leraren, leerlingen kinderen zelf, ouders, noem het maar op. Maar uiteindelijk moeten we wel het probleem aanpakken daar waar het zit. En net in het debat wat ik had met de heer Beertema, die gaf ook aan van ja, je ziet ook wel eens dat degene die dan heel erg gepest is, degene is die van school afgaat. En dat is natuurlijk wel de wereld op school. Als dan Harm Beertema ligt worden pesters dus van school getrapt. Maar de vraag is dan waar zij heen gaan. Ja, dat is het probleem van de ouders, van die pesters en van die pesters zelf, denk ik. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd afspraken bij scholen onderling om leerlingen van elkaar op te nemen. Dat is in andere gevallen ook zo. Maar het moet niet meer zo zijn dat het nu, nu is het zo dat gepeste leerlingen vaak... He, een, een, een, een blanco start kunnen maken op een andere school of in een andere klas. Nou, dat is heel erg bedreigend voor die leerlingen. Dat hebben ze, dat hebben ze niet verdiend. Zij zijn de leerlingen die moeten blijven. En die pesters die moeten zo snel mogelijk weg. Die moeten verdwijnen. Maar als het aan Sander Dekker ligt, zijn er meer alternatieven om pesters aan te pakken? Nou ja, ik vind uiteindelijk dat ze zelf in moeten zien dat dat zo niet langer kan. En dat een grapje op een gegeven moment ook niet meer leuk is. En als het echt over een lijn gaat. Ja, dan moeten er ook consequenties aan uh, uh, aanvolgen. Of, uh, hè, dat kan dan zijn verwijderd worden van school uh, of straf krijgen. Dat gebeurt natuurlijk vaker op school. En We moeten ons hoofd en ons gezicht niet afkeren als er sprake is van pesten. Toch blijft het vreemd. Pesten bestaat namelijk al ontzettend lang, maar nooit is het opgelost. Hoe komt dat? Nou het probleem om het op te lossen is denk ik uh, dat de scholen toch uh, ja, uh, wel pestprotocollen hebben. Maar ja, naar mijn gevoel zijn dat toch echt papieren tijgers. Het is niet echt ingedaald bij de leraren zelf. En uh, ja, ze hebben er kennelijk geen oog voor. Volgens Harm Beertema bereiken die protocollen dus niet hun doel. Sander Dekker kan zich enigszins daarin vinden. Nou, ik vind het heel goed dat scholen werken aan een actief schoolbeleid op het gebied van veiligheid en het tegengaan van pesten. Maar je moet ook uitkijken dat uh, ja, papier is geduldig. Hè? Je kan een mooi protocol hebben, maar als het in de la ligt te verstoffen, dan gebeurt er niks. Dus het, uiteindelijk wil ik dat het effect heeft in de klas. En daarover gaan we met z'n allen in gesprek. Praten is misschien niet de enige oplossing. Straffen, daar wordt de laatste tijd veel om geroepen. Strafrechtelijk de daders vervolgen. Er zijn mensen die uh, pleiten ervoor om, uh, uh, om het in het strafrecht op te nemen. Dat vind ik heel moeilijk. Ik zeg wel, er zijn al artikelen, zoals belaging bijvoorbeeld, die heel veel openingen bieden. Laten we daar dan gebruik van maken. Strafrechtelijk vervolgen is dus moeilijk, volgens Harm Beertenma. En ook Sander Dekker denkt niet dat vervolging de oplossing is. Ja, Die vind ik ingewikkeld. Daar waar pesten hele ernstige vormen aanneemt en waar er sprake is van... Uh... Agressie, geweld, uh, diestal, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt, pesterijtjes om de dingen van iemand uh, te pikken, dan is er een strafrecht. Dan kan dat ook worden gebruikt en worden ingezet. Maar ja, als ik tegen jou zeg: wat heb je een rare neus of een gekke bril? Dan weet ik niet of daar het strafrecht een juist middel voor is om dat tegen te gaan. U hoorde een verslag van uh, Jesper Stoffelen. En uh, misschien hoort u het al een klein beetje op de achtergrond. Er is natuurlijk iedere week een, een muzikale gast bij ons te gast in de studio. Bij Nog Steeds Wakker. Deze week is het Mr. En Mississippi. En ik ben nu al heel erg blij, want ze hebben een pedaltrain mee en een elektrische gitaar. Dat ja, zijn vier gasten, hè? Voor vier de gasten, sorry. Ja, ja, ja drie, drie gasten en, en een meisje. Dus, is dat is ook een gast? Ja, vier, ja, als je het zo bekijkt wel. Maar gasten als populaire term ja. zou, hè, oh, zou zo. kunnen betekenen dat het vier mannen zijn. Maar dat is niet waar. Nee. Hey, de hashtag boycott Instagram uh, was vandaag trending op Twitter. Uh, het sociale fotonetwerk past namelijk per 16 januari haar gebruikersvoorwaarden aan. Waardoor een gebruiker de rechten over zijn of haar foto's kan verliezen. En daardoor heeft menig gebruiker zijn of haar account ook al verwijderd. Ja, wat de gevolgen zijn voor de gebruikers vragen we aan Joost Schellevis van de website tweakers.net. Joost, goedenacht. Goedenacht. Heb je je Instagram zelf al verwijderd? Uh, nee, nee, want ik heb zelf het idee dat uh, de ophef een beetje overtrokken is. Um, het, het ligt ook wat ingewikkelder. Het is niet zo dat je, als, dat, dat je de recht op jouw foto's kwijtraakt. Uh, ik zag ook heel veel koppen vandaag. Um, Instagram gaat, gebruikers, uh, gaat foto's van gebruikers doorverkopen. Nou, het ligt, het ligt iets ingewikkelder. Um, de, de nieuwe gebruiksvoorwaarden bevatten inderdaad een passage waarin staat dat uh, Instagram... Jouw foto's mag gebruiken voor het tonen van advertenties. Mm -hmm. um, maar zij eigenen zichzelf niet het recht toe om jouw foto's ook daadwerkelijk door te verkopen. Het is meer zo, en dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Facebook, wat trouwens de eigenaar is van Instagram. Um, dat, dat Jij, jij like bijvoorbeeld de pagina van een merk, bijvoorbeeld uh, Radio 1. En um, vervolgens ziet iemand anders dat als um, Radio 1 Facebook betaalt om advertenties te tonen. Dan, dan, dan zien andere gebruikers dat jij die pagina geliked hebt. Da, daar is het meer mee te vergelijken. Uh, met als grote verschil natuurlijk dat een... Uh ...like waarschijnlijk veel minder gevoelswaarde, gevoelswaarde heeft voor gebruikers... ...dan een foto die ze uploaden. Nou, even voor de mensen die Instagram niet zo goed kennen... ...het is een, een, een programma op je telefoon, Dan kan je foto's maken... ...en dan kan je een mooie effect aan toevoegen. Die foto's die worden dan uiteindelijk op een sociaal, soort sociaal netwerk met elkaar gedeeld. En, en nu is het dus zo dat Instagram de eigen rechten daarover houdt... ...en dus jouw foto's mag gaan gebruiken. Nou, kijk, ze, ze, um, ze hebben natuurlijk al bepaalde uh, rechten om die foto te gebruiken. Omdat jij die foto uploadt naar die dienst. Um, ik, ben, ik, ben, ik ben geen jurist, maar het is wel uitgeplozen door anderen. En de algemene indruk is niet dat, dat, dat Instagram zich nou echt zoveel meer rechten toe-eigen. Behalve dan het, het, het tonen... Wat, wat eigenlijk meer is, is dat jouw advertenties naast een advertentie kunnen worden getoond. Mm -hmm. um, en... Dat, hebben, dat heeft niet iedereen even goed begrepen. Sommige mensen die, die vatten dat op als uh, alsof Instagram daadwerkelijk foto's doorverkoopt. Of uh, maar heb je dat een, dus... kun je een concreet voorbeeld geven? Hoe zou dat er dan uitzien, zo'n advertentie met jouw foto ernaast? Uh, nou, wat, wat ik bijvoorbeeld langs gekomen komen bij een, op een Amerikaanse website, The Verge, die, die gaf een voorbeeld um, dat een, een, een bar die adverteert bijvoorbeeld op uh, Instagram en die uh, laat daaronder foto's zien um, die in die bar zijn genomen. Yeah. Ja, en die, ja, dus dat is dan in dat geval, uh, maken ze gebruik, f, nou eigenlijk toch, voor een advertentie met mijn foto. Dat is toch eigenlijk... Ja, toch dat, dat, een... dat doen ze inderdaad ook wel hoor. Maar het is niet zo, wat dat, uh, dat, uh, dat het Amerikaanse tijdschrift Wired gaf eerder vandaag, het voorbeeld. Um, dat jouw foto's, jou, jouw Instagram foto's opeens op kunnen duiken in brochures. Maar dat is niet aan de hand. Dat blijft allemaal wel binnen Instagram. Ja, binnen, voor Instagram zelf. Ja. En, en, en wat is nou de meest voorname wijziging vanaf 16 januari? Uh, nou, dat is een van de grote wijzigingen. Um, daarnaast worden ook de privacyvoorwaarden aangepast. Daar is vandaag daar is minder aandacht door gekomen door al die aandacht over, over het auteursrecht. Um, en dat, dat, dat, dat um, geeft Facebook eigenlijk het recht om, om, om meer informatie... die via Instagram en die via Facebook zijn verzameld... om die data uh, te combineren en uit te wisselen tussen de verschillende diensten. Maar wat dat precies... Um, Um, wat dat precies tot gevolg heeft, kan ik niet helemaal inschatten nog. En ja, dat, dat, dat, moet, dat moet ook nog even blijken. We, we hebben het niet zomaar over Instagram. Het, het is een ontzettend populaire app. Wordt heel veel gebruikt. Maar aan de ja. andere kant privacy schendingen... of privacyvoorwaardenveranderingen en auteursrechtenveranderingen... het is niet goed voor het imago wat er nu uh, naar buiten is gekomen. Heeft het ook nog nou ja, gevolgen voor hoeveel mensen dit gaan gebruiken nog steeds? Ik, uh, het is natuurlijk altijd de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk hun account opzeggen. Het is zeker niet goed voor het imago van Instagram. Aan de andere kant zie je op Facebook... dat ook iedereen elke keer verbaasd is eigenlijk over wat het bedrijf... allemaal doet op het gebied van ja. privacy. Maar niemand verwijdert zijn account. En dat is, voor, dat is voor Instagram ook wel een dilemma. Want um, nou, ik, ik, ik heb geen inzage uh, nog gehad in de uh, cijfers van Instagram... maar um, iedereen is euro, dus het wel eens dat ze geen winst maken. Mm -hmm. En Facebook heeft ze overgenomen voor het, uh, bijna ongekende bedrag... van. Een, een miljard dollar. Ja. Dus dat bedrijf, daar moet een keer iets mee verdiend gaan worden. Ja. En uh, dat probeert Instagram op deze manier voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat is dus een beetje, een beetje uit de hand gelopen. En anders de oude Polaroid camera maar weer uit de kast halen, ja. zou ik zeggen. En dan, en dan scannen. Het is even meer werk, maar het is sowieso minder privacy schendend. Joost, goedenacht. Dankjewel. Goedenacht. Het is uh, bijna twee minuten over half drie. Er gebeurt nog volop uh, nieuwswaardige dingen in de wereld. En uh, Annette Schut heeft dat allemaal samengevat in het Nieuwsminuutje. De brandweer is met spoed naar de Amsterdamse Nieuwendammerkade. Het gaat daar om een zogenaamde middelbrand. Het is vermoedelijk een brand op een woonboot. Nou, we blijven het volgen. En sommige Republikeinse politici in de Verenigde Staten zijn mogelijk toch bereid te praten over het aan banden leggen van vuurwapenbezit. Dat bleek na een bespreking van de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden over de schietpartij in Newton.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 Sportgali, sportgala, de Fanny blankers koen Euvreprijs gekregen. De dressuur Amazone kreeg de onderscheiding voor haar indrukwekkende loopbaan... uit de handen van oud-doelman Edwin van der Sar. De 44-jarige Van Grunsven won bij de Olympische Spelen in Londen nog brons... met het landenteam. De Amazone is de elfde Nederlandse sporter... die de carrièreprijs in ontvangst mag nemen. En tot zover... Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Annette Schut. Uh, niet de enige die inmiddels bij ons aan tafel zit. Want er zitten nog twee mensen uh, bij ons aan deze tafel. Dat kunt u volgen via radio1.nl. Er is een uh, webcam bij deze uitzending aanwezig. En die twee mensen die nu bij me aan tafel zitten: de een heeft een baard en de ander een hoedje op. Uh, de een is een man en de ander is een vrouw. Dan is Mr. en Mississippi op psychologische verklaring. Maar jullie zijn eigenlijk met z'n vieren. Uh, toch ga ik het aan jou vragen, Maxime: I zijn dit Mr. en Mississippi die we nu aan tafel hebben? Nee, we zijn allemaal wel Mr. en Mississippi. Oké, okay, en uh, um, so, uh, zou je misschien de man die naast je zit even voor kunnen stellen? Dat is Samga. Goedenavond. En wat doet hij bij de band? Hij zingt en hij drumt. Ja, en dat doen jullie eigenlijk allemaal wel? Want het is ook wel echt meer stemmig, toch? Ja, ja de en... gitarist Danny, die zingt ook nog mee. Mm -hmm. En... Uh... Ja, wij zijn wel de lead vocals, maar pakken ook een beetje percussie af en toe en uh, drums. Ja. Ik zei er is een, een pedaltrain mee. Dat is nou, voor de mensen die het niet weten, een elektrische gitaar. En dan kan je allemaal effecten toevoegen. Maar dan uh, mocht jij blijkbaar minder meenemen, want uh, je gaat op een, een koffer drummen. Vandaag ga ik lekker op een koffertje drummen. <lacht> kan dat gewoon, want er dat zijn kan. mensen die echt helemaal trommels meenemen en uh, anders een kachel. We gaan het zo meteen laten horen. Het kan echt. Het kan echt. Gaaf hoor. Eerder het werkt heel goed. Ja, het werkt heel goed. Okay, uh, dat zijn trouw. natuurlijk de, de intieme geluiden. Jullie hebben onder andere vorig jaar de Amsterdamse popprijs gewonnen. Maar Maxime, jullie komen eigenlijk niet uit Amsterdam. Nou, ik wel. Ik kom wel uit Amsterdam. Uh, de jongens die wonen met z'n drieën in Utrecht. Maar hoe dus, kom je dan uh, toch bij elkaar? Uh, we studeren allebei, of allemaal aan de Herman Brood Academie in Utrecht. En zo zijn we eigenlijk ook ontstaan. Dus uh, ja, zoveel zo elkaar leken. Ja, En dan de hoofdstad waarover uh, ik geef het je te doen. Uh, <lacht> ik zou zeggen, ga nu vast even je gelijk bewijzen met Northern Sky. Dat is de eerste nummer dat jullie gaan spelen voor ons. Dus ik stuur je naar de andere kant uh, van de studio nu. Gaan we zo verder met jullie praten. Want jullie zijn nog tot, uh, tot vier uur bij ons te gast. Ja, ja. Uh, jongens, waar wachten jullie op? <lacht> <lacht> ja, ik, ik, zit, ik uh, zit, ja. zit hem een beetje aan te kijken, alle. <lacht> Ja, het, het belangrijkste is natuurlijk dat ze hier zijn voor de muziek. En dat willen we ongelooflijk graag horen vorig jaar. Dus... Uh, ja, het is ook zo, zo brutaal om te wijzen van, uh, naar je stekkie en spelen. Ja. Maar ja, dat is uiteindelijk wel wat de bedoeling is. Uh, u luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Bij ons te gast is de band Mr. Mississippi. Een beetje uit Utrecht en een beetje uit Amsterdam toch. En dit is Northern Sky. Across the open sea, sea, I drift along the golden sun, whispering the silent trees. Sky. Je zal in de auto zitten, zeg nu. Ja. Dat je dan nog steeds wakker op Radio 1 op hebt, staan, op hebt staan... en dat je dan wegdroomt, zoals ik eigenlijk weg zat te dromen. Want zag je dat ik even naar mijn een ogen beetje, zat, hangen? Een beetje. Ja, het is nog steeds wakker. En, en soms ben je iets moeier dan de andere keer. En ik moet zeggen dat ik... Dat, ik voel wel dat ik nog steeds wakker ben, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. En uh, het klopt, je kan heel goed uh, drummen op een koffer. Ik vind het echt uh, fantastisch. Zometeen meer van Mr. in Mississippi. Nog uh, drie nummers hier tot aan uh, vier uur. Maar eerst gaan we het hebben over uh, ja, het wonder van Rijnsburg. Want dat had het moeten worden. Ja, dat wonder... Dat dat bleef alleen uit. Het grote PSV kwam op bezoek bij de amateurclub Rijnsburgse Boys. En uh, PSV won uiteindelijk met 4-0. Ja, het bekerbezoek had nogal wat voeten in de aarde. Want de club moest voor maar liefst 20.000 euro stadionverlichting plaatsen. Heel wat geld natuurlijk. Dus geen wonder misschien. Maar toch wel nieuws. We hebben bestuurslid en clubman in hart en nieren, Ed Bos, aan de telefoon. En praten met hem na over de wedstrijd. Ed Bos, Goede nacht. Ed, allereerst was het terecht. Geen discussie over mogelijk hoor. Ja, dus het was voor PSV toch wel een makkie vanavond? Ja, ze kwamen al heel snel op, uh, op 1-0. In de derde minuut al. En uh, ja, dan is het bijna de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Wil je een beetje kans hebben, dan moet je het heel lang op 0-0 proberen te houden. En dan uh, heel stiekem uh, op zijn duizend beetje uh, proberen de overwinning te halen. Maar dat, uh, dat zat er niet in vandaag. Nee, ik heb wel gehoord trouwens dat er nog een, een, een eerreddende penalty in zat... die in drie instanties zelfs nog gemist werd. Ja, die werd gemist. Uh, Beschrijf, hoe ging dat? Damiano Schet uh, die... Uh, die, die, die, kreeg, of die nam de penalty en die werd gehouden door, uh, door Waterman. Uh, en de tweede bal die ging, uh, ging op de paal, dus dat, uh, ja, dat ging niet. En vlak voor tijd uh, werd er nog een bal van de lijn afgehaald. Uch. Dus ach, op zich hebben we het uh, uitstekend gedaan, vind ik. Ja, en, en geen schande natuurlijk van PSV verliezen. Nee, absoluut niet. Absoluut. Je blijft toch een topclub, hè? En hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe heb jij deze avond uh, beleefd, Ed? Ja. Uh, ja, eigenlijk vrij relaxed. Ik, ik moet zeggen, we hebben als, uh, als club een geweldig stel vrijwilligers. Uh, een heleboel mensen die heel veel hebben gedaan. Uh, de organisatie zat goed in elkaar. Dus het uh, waren de kleine dingetjes want die moesten gebeuren. Uh, maar verder heb ik het vrij uh, relaxed kunnen, kunnen bekijken hoor. Ja, jullie zijn dan ook een van de beter georganiseerde amateurclubs in Nederland. En jullie hebben ook grote ambities. En daarom hebben jullie ook maar vast eventjes een uh, lichtset van 20.000 euro aangeschaft. Ja, maar die houden ze morgen weer weg. Oh, die gaat wel weer... Ik dacht dat dat een investering was. Ja, nee, nee, nee, nee. Het is een uitgave geweest. Oh, oké. Okay, want... Maar dan is de vraag natuurlijk, waarom 20.000 euro voor een paar lichten? Ja, goedkoper kon niet. Nee, maar, maar dan... Het, het, het moest echt, deze lichten. Ja, anders speel je natuurlijk in het donker, maar kon je niet wijken naar een andere club of zo. Dat had ze dat had gekund, uiteraard, maar... Um... Ook dan zijn we natuurlijk heel veel geld kwijt. Omdat we dan de huur van het stadion moeten betalen. Mm -hmm. En wij wilden absoluut. Als het mogelijk was, tenminste. En het bleek mogelijk te zijn. We wilden dus absoluut thuis spelen. Ja. Dat betekent dat. Ja, is het uh, een unieke zaak, denk ik, uh, voor de club in de achtste finale spelen voor de KNVB beker dan ook nog het uh, grote PSV op bezoek krijgen Ja, dan moet het. Uh, en ja, dat, dat gebeurt gewoon maar, niet zoveel. Maar ik heb niet zoveel verstand van uh, stadionverlichting, maar ik dacht voor 20.000 euro dan heb je toch gewoon een permanente set, maar dat is echt alleen huren. Dat is alleen huren, nee. als je permanent een goede zit wil hebben, dan ben je meer dan een paar ton kwijt. Maar is het misschien wel iets dat Rijnsburgse Boys wil doen? Ik bedoel Van de, de clubs uit de topklasse, oftewel het hoogste amateurniveau, waren jullie wel een van degenen die wel ambitie had om misschien naar het eerste divisieniveau door te stijgen. En dan speel je op vrijdagavond en heb je dus uh, een stadionverlichting nodig. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Maar ja, een van de dingen waarom wij absoluut uh, niet uh, willen promoveren, althans uh, niet. onder de regels zoals ze nu zijn, is dat het mm -hmm. op vrijdagavond gespeeld wordt. We willen heel graag uh, op zaterdagmiddag spelen, dan is de Rijnsburgse gemeenschap uh, is vrij en die kan naar het voetballen komen kijken, is het een uitje. En uh, ja, dat is het op, zater op vrijdagavond niet, zaterdagavond ook trouwens niet, maar op vrijdagavond is dat het niet. En, uh, op zaterdag gaan ze allemaal mee. In de auto, naar de uitwedstrijden. En uh, dat, dat ja, het is vrijdag nog ja. druk op de weg, zoals, zoals je weet. En dan, dan lukt dat niet. Dus dat is de reden dat wij ook uh, m, ja eigenlijk niet willen promoveren naar de, naar de Jupiler League. Nou, het, het klinkt alsof het daar hartstikke gezellig zou kunnen zijn op zaterdagmiddag. Uh, als ja, ze promoveren naar de Jupiler League. Maar uh, dat zit er voorlopig ook niet echt in. Hè? Want de resultaten laten bepaalde wensen over, als ik eerlijk ben, uh, momenteel in de topklasse. En er staan negende. Uh, ja, dit jaar is het uh, niets minder dan, uh, dan we gewend zijn. Dat is, dat is ook zo. We hebben de afgelopen twee jaren zijn we tweede en derde geëindigd. Of derde en tweede eigenlijk, moet ik zeggen. Het eerste jaar toplassen, derde, vorig jaar tweede. En, uh, en dit jaar is het even wat minder. Maar nou, in het oog springend bekertoernooi hebben jullie in ieder geval gehad met PSV als klap op de vuurpijl. Vandaag helaas 4-0 verloren, maar toch een mooie avond gehad. Ed Bos, bestuurslid voetbalzaken van Rijnsburgse Boys. Bedankt. Graag gedaan. En geniet nog even na. Succes in de Jupiler League volgend jaar. <laughs> Dankjewel hoor. En jullie goede uitzending. <laughs> het is uh, kwart voor drie en zo meteen gaan we het hebben over uh, Kim Jong, de Kim Jong-mani. Want vroeger was iedereen bang voor Noord-Korea. Maar nu is het nieuws dat er vandaan komt vooral heel erg grappig. Bijvoorbeeld dat Mickey Mouse er op bezoek was gekomen. Hoe is die verandering tot stand gekomen? We gaan het straks vragen aan een hoogleraar. Maar eerst gaan we het hebben over belangrijk nieuws uit de medische wereld. Ja, mannen met een dwarslesie kunnen dankzij een nieuwe procedure... weer gevoel in hun penis krijgen. Plastisch chirurg Max Overgoor die is de ontdekker van deze ingreep. Meneer Overgoor, nacht. Ja, Ik kan me zo voorstellen dat er een hoop mannen u heel erg dankbaar zijn voor, uh, voor nou, eigenlijk het ontdekken van deze methode. Nou, dat, uh, dat denk ik ook. Het is zo dat het uh, nog niet helemaal bekend is onder een groot publiek. En mm -hmm. vandaar dat het uh, goed is dat het nu ook in de, in de publiciteit komt. En daardoor verwacht ik ook dat er veel mensen uh, op gaan reageren. Oh, ja. Wat is precies de ontdekking? Want het gaat dus echt om het gevoel, hè? Ja, het is zo dat uh, mensen met een, een lage dwarslesie, als gevolg van een ongeval of door een uh, aangeboren afwijking, een open rug, een spina bifida, die hebben door dat ongeval of door dat probleem in hun lage rugmerg geen gevoel, in hun, nou, vaak in hun benen, uh, met, met plassen, maar ook in hun penis niet. En vaak kunnen ze daarbij toch wel een erectie krijgen of een zaadlozing, maar voelen daar eigenlijk helemaal niks bij. Mm -hmm. En uh, nou is het zo dat door die lesie er eigenlijk geen verbinding is... tussen uh, ja, de gevoelzenuw van de penis en de hersenen. Die is eigenlijk onderbroken. Ja. En nou is het zo dat bij mensen met een lage dwarslesie... dus helemaal onder in de rug... die peniszenuw eigenlijk geen verbinding heeft met de hersenen... maar de zenuw die het gevoel verzorgt van de lies... dat is zeg maar net boven het been, onderaan de buik... dat die zenuw het wel doet. En, en nou is het zo dat die zenuw van de... Lies heel dicht bij de zenuw van de penis ligt, aan de basis van de penis. En, het, en de ontdekking is eigenlijk dat door die twee zenuwen onder de microscoop aan elkaar te verbinden, het gevoel niet meer naar de hersenen gaat via de normale route, via de penis, rechtstreeks uh, naar de hersenen, maar nu omgeleid wordt via die lief Het is dus eigenlijk gewoon een soort verkeersomleiding. Het is een, een verkeersomleiding. Is het... We noemen het ook wel een neurologische <laughs> bypass. <laughs> maar is het resultaat dan ook zo dat het precies hetzelfde gevoel is dat die man dan weer ervaart? Nou, het, het bijzondere is dat uh, na zo'n ingreep duurt het ongeveer een half jaar voordat het gevoel ontstaat. En dat gevoel wordt als eerst ervaren alsof de lief wordt aangeraakt. De hersenen krijgen nog steeds een signaal binnen van die lieszenuw, Maar de hersenen zijn niet gek. Nee. Um, dat, dat weten we natuurlijk allemaal. De plasticiteit van de hersenen kunnen dat gevoel zo omzetten dat dat uh, um, daadwerkelijk als, als gevoel van de eikel wordt ervaren ja ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat als dat proces een keer helemaal uh, voltooid is, dat die, die mannen die heel lang daar niks gevoeld hebben, eindelijk een, misschien wel een stuk van hun mannelijkheid ook terugkrijgen. Het gevoel, dat lijkt me heel belangrijk om daar toch wel gevoel in te hebben voor je, voor je mannelijkheid. Is dat ook de reactie ja. die u veel krijgt? Absoluut, dat is zeker de reactie. En het zijn uh, met name de, de, de mensen die uh, met een spina bifida die dus eigenlijk nog nooit gevoel hebben gehad aan hun penis. Mm -hmm. uh, en dit opeens uh, dan wel ervaren. Voor een aantal van hen gaat echt een wereld open. Een masturbatie of, iets anders, of, of een, een prettig gevoel met seks, dat, uh, dat hebben ze eigenlijk daarvoor op een hele andere manier moeten beleven. En ja, uh, dat, dat wordt veel makkelijker en veel prettiger. Mm -hmm. En bij mensen met een dwarslezing, die hebben vaak een ongeval gehad, die kunnen natuurlijk uh, de situatie het vergelijken van voor het ongeval en daarna. En daar blijkt dat het gevoel toch wel wat anders is dan wat de natuur zeg maar, gemaakt is. Ja. Maar dat het echt een stuk beter is als, als zeg maar, na het ongeval. Ja, en daar komt bij dat als ze bijvoorbeeld in een relatie zijn, kan ik me voorstellen dat het dan iets is waar je ook, um, dat dat ook heel belangrijk voor ze is. Nou, dat hebben we ook gemerkt, dat juist daardoor relaties veel opener worden. Mensen ook makkelijker contact leggen met, uh, met, een, met een partner. Mm -hmm. En we hebben dat ook in, in een groep van dertig patiënten die ik heb geopereerd, hebben we dat uitgebreid onderzocht door voor en na de operatie een heel seksuologisch onderzoek te doen. En daar blijkt uit dat de kwaliteit van leven, de kwaliteit van hun seksualiteit ook echt verbeterd wordt. Dus daar hebben we het ook echt mee aangetoond. Het, het stopt bij u nie, niet uh, bij het doen van die ingreep? Nee, ik denk dat de ingreep aan zich is, is een, een, een, een kunstje, zeg maar. Maar het gaat natuurlijk echt om het verbeteren van de kwaliteit van leven van een hele grote groep mensen. Want spina bifida, dat, dat komt tegenwoordig nog één op de duizend geboortes, is nog iemand met een spina bifida. En een ja, dat zijn natuurlijk ongevallen, ook oorlogsslachtoffers... Um, uh, en dat, dat zijn ongeveer 450 nieuwe mensen per jaar die zoiets, die, zoiets meemaken... die mogelijk in aanmerking komen voor deze, voor deze En U heeft uh, nu uh, 30 behandelingen gedaan, uh, 30 mensen echt behandeld hiervoor. En uh, wat u al zegt, het, het, het is nog niet echt bekend... en het zou voor heel veel mensen echt een uitkomst kunnen zijn. Nou, ik denk uh, dat het uh, ook mede misschien door dit programma, maar het ook nu het in het nieuws komt, dat er veel, uh, veel mensen uh, daar weet van gaan hebben. En dat er heel wat mensen, en niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Ik heb het gepubliceerd in een medisch-wetenschappelijk uh, uh, um, tijdschrift. En mm -hmm. ik krijg daar ook uh, internationaal ook, uh, reacties van. En wat ik hoop is dat er gewoon heel wat dokters in, in Nederland zijn, of in, in de wereld zijn, die straks deze operatie kunnen gaan doen, voor, zodat we ja, bij hun in de buurt die patiënten kunnen helpen. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat uw woonkamer vol staat met bloemen. Dokter Max Overgaar, hartelijk dank. Hartelijk dank, ja. Overgoor. Man. Overgoor. <lacht> eh, dan is het nog een keer rechtgezet, en dat mag ook wel, die naam van deze man, want hij heeft een belangrijke medische ontdekking gedaan. Zeker. We gaan naar de band, die zit in de studio. Ik zag ze net letterlijk eventjes op hun nagels bijten. Was het uit zenuwen, Maxime? Nee. Gestemd moet worden. <laughs> <laughs> het niet, het We willen even okay, stilzetten uh, uh, jullie. Hoe heet het nummer dat jullie nu gaan spelen? Deze is Colored and White. Oké, okay, dit zijn ze, Mr. Mississippi Colored and White. Mm -hmm. say I'm In White, denk ik dat het toch was, van uh, Mr. <laughs> en Mississippi. Dat dacht ik te verstaan. En ik denk, als je dit genre nou mooi vindt... dat je moet zoeken bij Dream Pop of Dream Folk... ergens in de, in de libraries, lijkt me zo. Uh, maar dat durf ik ook weer niet met alle zekerheid te zeggen. We gaan het ze zo vragen, Mr. Ja, en Mississippi. En uh, als je dit ook heel mooi vindt... dan moet je ook vooral gewoon nog naar Radio 1 blijven luisteren. Want na drie uur spelen ze nog twee nummers bij ons bij Nog Steeds Wakker. Blijft het blauw op straat nog wel blauw? Dat is een vraag die vandaag veel gesteld werd. Politieagenten worden namelijk in 2014 in een nieuw uniform gestoken. Vandaag werden er een aantal nieuwe pakken gepresenteerd. De politie stond vandaag dus in het teken van mode en dus willen wij de mening van de modepolitie. Marion Meijers is de presentatrice van dat programma, de Modepolitie 2.0. Goedenacht, Manon. Ja, Wij vonden die uh, nieuwe gele rand nog wel opvallend. Wat vond jij eigenlijk van die nieuwe pakken? Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat wat ik ervan gezien heb, dat ik dat heel erg leuk vind. Ik vind het wel wat, uh, wat stoerder en wat, uh, wat sneller. Ja, maar de reacties waren toch vooral heel negatief. En uh, wat heb jij gehoord dan? Nou ja, ik heb begrepen dat de politiemensen zelf dachten dat het ja, toch een beetje suffer werd juist. Nou, oh, dat is geestig. Dat, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat er niet mee eens ben. Ik ben heel erg blij met het, uh, het verdwijnen van de platte pet. Ja, waarom? Dus ik heb uh, omdat ik denk dat die platte pet dat wij dat in Nederland inmiddels heel erg associëren met toch een beetje lulligheid. De autoriteit die de politie uit zou moeten stralen, die is er volgens mij uh, al een tijdje niet meer bij het, bij het uh, grote publiek. En ik denk dat uh, een petje, want volgens mij zijn er nu twee opties... Of een petje of zo'n uh, zo kwartiersmuts, zo'n veldmuts. Een beetje dat Nou, Dat laatste, dat zou ik uh, als ik de politie was. Want ze mogen volgens mij zelf kiezen heel erg snel uh, schrappen bij de enquête. En toch kiezen voor de, voor de baseballcap. Ik vond het wel stoer. Ja, en het, het, wat ik er de indruk van kreeg was dat het ook vooral heel erg praktisch was. Uh, alle agenten moesten er goed mee kunnen rennen en klimmeren en klauteren. Maar dat is volgens ja. jou dus niet van de stijl, ten koste gaan van de stijl? Nee, voor mijn gevoel helemaal niet. Ik vond het er, ik vond het er beter uitzien en volgens mij een, een goed idee uh, als we heel erg actief gaan worden, toch? Het, het, het was ik zo dat het nu unisex geworden is. Er is geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Dat kan toch nooit ten goede komen van de stijl? Of heb ik er helemaal geen verstand van? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik over het algemeen erg uh, een, een niet-fan van, uh, van unisexen uh, ben. Je moet dan vooral toch denken aan van die, van die grote rode, uh, dezelfde fietsende regio's mm -hmm. uh, van die zeiljacks. Maar ik moet je ook zeggen dat het, hoe het politieuniform voor vrouwen was dan wordt het zeg maar weer zo lomp gesneden... dat je uh, bijvoorbeeld heel erg veel heup in een broek ziet... of een heel grote bil, waar die er normaal gesproken niet is. Ja, maar het waren pantalons. Ik bedoel, uh, ja. het had natuurlijk wel nou, nog een soort van sexy suggestie. Maar dat is er dan toch wel af. <lacht> je bedoelde toen ze een rokje droegen? Nee, nee, nee, nee, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Het waren, uh, dat is ook de reden dat ze nu willen veranderen. Omdat ze met klimmen vonden ze dat toch allemaal wat strak zitten bij de billen. Nou ja, dat heeft natuurlijk toch wel iets... Als je dan van de modepolitie bent, dan vind je dat toch eigenlijk ook wel wat hebben. Iets, iets stouts in zijn uniform. Uh, daar moet ik je echt volledig gelijk in geven. Dat ik dat inderdaad wat, wat vind hebben. Maar ik vond dat pantalon hoe die was. Ik ben nog nooit iemand op straat tegengekomen waarvan ik dacht... te gek, juiste lengte, goede snit, goede pasvorm. En uh, niet meer aan doen. Ik vond hem juist vaak bij de meeste dames een klein beetje te strak zitten. En dat vind ik ook niet sexy. <laughs> Het is door politieagenten zelf ontworpen, hè? Bent u onder de indruk? Uh, nou, ik vind dat ze dat best knap gedaan hebben, serieus. wat ik net zei, ik, ben, ik vind het, uh, het oog wat sportiever, het oog wat stoerder. En ik denk dat het heel erg goed is uh, dat degenen die het dagelijks moeten gebruiken, dat die ook mogen, hebben mogen kijken naar, naar functionaliteit en ontwerp. En hoe gaan ze het doen op feestjes, deze? <lacht> <lacht> nou, ik geloof niet dat ik dat uh, voor de eerstvolgende Halloween uh, uit de kast ga trekken. <lacht> nee, ik denk ja, ja. dat ze vooral langskomen als het feestje uit de hand loopt deze pakken. Oh zo bedoel je. <lacht> nou, dat, nou, dat is dat... eigenlijk al een slechte associatie. Ja. Ik, dus mee ja, ik bedoel ja. dat, dat in het geheel niet. Ik bedoel inderdaad dat je ook vaak natuurlijk een uniform als outfit aantrekt naar, bij wijze van spreken, carnaval. En dat het ja. vaak toch een beetje de ouderwetse pakken zijn, ook nu nog, die je ziet. Dat het niet de, de uniforms van nu zijn. Nee, ik denk dat, dat de, de uniforms zoals die er waren, dat dat best wel eens een beetje een soort van culte ding zou kunnen gaan worden. Met name natuurlijk die platte pet. Mhm. Mm ik denk dat veel mensen daar wel naar gaan, uh, naar gaan grijpen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, die gaan we proberen aan te schaffen dan, dat wordt uh, waarschijnlijk een collectors <lacht> ja, item. Een run op de platte petten. <lacht> uh, even kijken, bedankt voor de toelichting, Manon Meijers, van de Modepolitie. We gaan het nieuwe uniform dus in de gaten houden, we zijn benieuwd wat het wordt. Ja, ik ook. Ik, ik... ga voor het petje. <lacht> Fijne nacht nog. <lacht> Dankjewel, jullie ook. Ja, ik, ik vind het ook wel een leuk outfit hoor Anne, want nou leek het net alsof dat ik het eigenlijk een beetje stuf vond. Ja. Ja, ik, ik vind ook wel dat het gaaf is wel stoer, maar het is gewoon niet meer zo sexy. Ik hoor daarbij met het oog op morgen dat Klaas Wilting het niet goed vond. Die, wil ja, gewoon maar, bij we, die die we liever gewoon met wakker wakker meedoen waarschijnlijk. <laughs> ja. um, we gaan richting drieën, maar zometeen na ja. drie uur is er ook nog, gewoon nog, steeds, nog uh, steeds wakker. Ja. En dat hebben we dan nog steeds met uh, Mr. Mississippi. Maar wat hebben we nog meer? Tiaf, uh, het uh, schaatsstadion, onze schaatsstempel, die wordt helemaal vernieuwd. Want die is uh, zo'n uh, 20, uh, 25 jaar oud en die moet vernieuwd worden. Ja, en uh, de toekomst van het forensisch onderzoek in Nederland... Uh, daar gaan we het ook over hebben, over die toekomst. En uh, we hadden u iets beloofd over Kim Jong-un... We krijgen de hoogleraar nog niet helemaal te pakken... maar hij heeft ons beloofd toch nog voor ons wakker te ja. worden. Dus straks echt het hele verhaal... Hij gaat vooral Kim even Jong -un. vertellen waarom Kim Jong-un... toch gewoon een, een hele gevaarlijke man is. En niet heel ja. erg hip zoals mensen doen geloven. Dat allemaal na het nieuws van drie uur. houden de radio dus lekker aan, zou ik zeggen. Wie zou het doen? Het nieuws bij de NOS. Geen We gaan idee. het nu horen. <laughs> nog steeds?